Tijdens een bezoek aan een boerderij in Penang, in het noorden van Maleisië. De honden beten zijn oren eraf en takelden zijn lichaam zwaar toe. De hier had vlak daarvoor nog met de honden gespeeld. De dieren worden onderzocht op hondsdolheid. Het weer het is droog en helder. In het oosten vriest het nog licht. Vanmiddag is het redelijk zonnig met temperaturen uit Eedlopen van 6 graden aan zee tot 3 in het oosten. Dit was het NOS-journaal.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 Oh combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19.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 De Ierse man werd aangevallen tijdens een bezoek aan een boerderij in Penang, in het noorden van Maleisië. De honden beten zijn oren eraf en takelden zijn lichaam zwaar toe. De heer had vlak daarvoor nog met de honden gespeeld. De dieren worden onderzocht op hondsdolheid. Het weer is droog en helder. In het oosten verliest het nog licht. Vanmiddag is het redelijk zonnig met temperaturen uit eetlopen van 6 graden aan zee tot 3 in het oosten. Dit was het NOS Journal.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 I was always was 26.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 bye was 26.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 Rijkswaterstaat had dat verwacht en heeft voldoende voorzorgsmaatregelen genomen. Het hoogwater van de afgelopen dagen heeft het leven gekost van een man van 52. Hij sprong in Linnen bij Romont in de rivier om zijn hond te redden. Het hoge water in het Maasgebied is veroorzaakt door grote hoeveelheden smeltende sneeuw. Het winterweer heeft de Air France KLM vorige maand miljoenen gekost. De omzet daalde door naar schatting met 70 miljoen euro. Door de hevige sneeuwval in december vervoerde de luchtvaartmaatschappij minder passagiers. Vluchten vielen uit en mensen annuleerden hun reis. Ook maakte er Frans KLM extra kosten om de gestrande reizigers op te vangen. Taxis van de Rotterdamse taxicentrale rijden vanaf volgende maand ook met camera's op het dak. Die moeten alles filmen wat er om de taxi heen gebeurt. De camera's zijn onderdeel van een proef om het toegenomen geweld tegen chauffeurs tegen te gaan. In de meeste Nederlandse taxi zitten al camera's... maar volgens koepelorganisatie KNV Taxi voldoen die niet meer... omdat chauffeurs door overvallers vaak de auto worden uitgelokt. In het noordoosten van Australië is opnieuw een dode gevallen... door de aanhoudende overstromingen. In het stadje Toowoomba werd een vrouw door een vloedgolf meegesleurd. Andere voetgangers konden zich aan bomen vasthouden... terwijl auto's door het water werden meegezogen. Sinds eind november zijn er in Queensland al 11 doden gevallen... door de watersnood.